Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Tweede Kamer gaat binnenkort toch debatteren over de gevolgen van de verkiezingsuitslag van vorige week. Eerst wilden de coalitiepartijen niets van zo'n debat weten. En dat botste flink met de overige partijen in de Kamer. Zij willen het graag hebben over de grote verkiezingswinst van de BBB en de gevolgen die dat heeft. Uiteindelijk besloot de coalitie om de aanvraag van GroenLinks toch te steunen. Het debat is nu over twee weken. In Utrecht heeft de politie gisteravond een mogelijk geheime kroeg opgerold... van de verboden motorclub Hells Angels. Zes mannen zijn opgepakt. De gemeente heeft het pand meteen gesloten. Een van de opgepakte mannen had envelopjes met drugs bij zich... en een uitschuifbare wapenstok. Straks kunnen baby's in Nederland niet één, maar twee achternamen krijgen. Vanaf januari mogen kinderen de achternaam van beide ouders krijgen... Het idee kwam een paar jaar geleden van Laura, die voor beide achternamen wilde gaan als ze ooit een kindje zou krijgen. Toen bleek dat het niet kon, dacht ik: Nou, hier ga ik mij voor inzetten. En zo begon ik: Een kind komt van krijgen. Goedenavond, dames en heren. Welkom thuis op de publieke tribune en hier in de raadzaal. En welkom bij de raadsvergadering van 21 maart 2023. Uh, de burgemeester, uh, die zou normaal gesproken op deze plek zitten, die is op werkbezoek en die verwachten wij uh, met een uur ongeveer dat hij terug is. En tot die tijd zal ik uh, namens hem de honneurs waarnemen en deze vergadering voorzitten. Alvorens wij uh, verder gaan uh, met uh, de vergadering, verzoek ik u allen voor zover mogelijk om te gaan staan... Want op, want op 2 maart 2023 is Frederik Henryhoff Poorten op 85-jarige leeftijd overleden. Fred Henryhoff Poorten was raadslid voor de VVD in de periode 1998 tot 2002 en in de periode tot 2006-2010. Um, een aantal van ons hier aanwezig um, heeft er nog wat genoeg gehad om samen met hem uh, in deze raadzaal de vergaderingen te mogen bijwonen. Waarbij we hem in ieder geval herinneren als een zeer betrokken raadslid, accuraat en punctueel zou ik bijna zeggen, maar ook een man zorgzaam en liefdevol, zeker voor zijn vrouw in de jaren dat zij het moeilijk had. En in ieder geval degene die altijd de na afloop van deze raadsvergadering een weergeloos stukje muziek ten tegenwoordig kon brengen. En ik stel voor om een moment van stilte in acht te nemen. Ik dank u wel. Heeft even de microfoon naar beneden. Heeft iemand van u een mededeling over belangen of betrokkenheid? Ik kijk rond, dat is niet het geval. Zijn er overige mededelingen vanuit de Raad? Partij van Arbeid, Mevrouw Koper. Ik heb geen mededeling, maar ik, was, ik hoopte dat uh, de fractie van OPZ een heugelijke mededeling had. Vorige maand hoorde ik dat er waarschijnlijk binnen een maand witte rook was voor een wethouder. Maar nu zitten we in een dubbelfunctie, dus ik richt me aan de fractie van OPZ. Is er een heugelijke mededeling? Wie van de fractie van de OPZ mag het woord geven? De heer Bouwburg-Wilson. Nou, als we een heugelijke mededeling konden doen, zouden we u niet onthouden en zelf die met voorrang melden. Um, wij verwachten um, eind deze week uh, afrondende gesprekken te kunnen hebben en u daarna te kunnen berichten. Dank u wel. Overige mededeling vanuit de Raad? Dat is niet het geval. Uh, dan komen we bij de loting. Dus als er een mondelinge stemming plaatsvindt, begint deze bij. nummertje 3. Toch? Ja. <laughs> Even op het lijstje wachten. Wie is er 3? <laughs> Wie heeft er bingo? Meneer bouwberg wilson mochten we dus bij een hoofdelijke stemming. mocht er een hoofdelijke stemming zijn, dan hebben we het genoegen om bij u te beginnen. Het vaststellen van de agenda. We zijn bij agenda punt 2 aangekomen. Er is één motie vreemd aangekondigd. Dat is de motie bevrijdingspop uit het slop. Uh, ingediend door Zee, uh, Jong Zandvoort en GroenLinks. En ik stel voor dat we deze op de agenda... En Partij van de Arbeid, excuses. Ik stel voor dat we deze op de agenda plaatsen als punt 12 na de bespreekstukken. Is dat akkoord? Dat is dat akkoord... En Verder heeft u gezien dat er naar aanleiding van de behandeling in de commissie enkele textuele aanpassingen zijn aangebracht in de stukken behorende bij de agendapunten 4 en 10. Dan is er nu de vraag, gaat u akkoord met de agenda? Zo ja. Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Ja voorzitter, we hebben best wel een uh, belangrijk stuk uh, ...vandaag gekregen over het parkeren. Dus ik zit eigenlijk een beetje in, in dubio. Uh, want de raadsinformatiebrief uh, bevat een hele belangrijke bijlage... ...namelijk de parkeerdrukmeting die vorig jaar is plaatsgevonden. En um, die zou ik ontzettend graag bij, uh, bij de besluitvorming willen betrekken. Hij staat ook op de agenda. Maar dat is best wel een ingewikkeld stuk om dat zomaar te doen. Dus... Um, en het gaat er natuurlijk om... wij moeten vanavond verantwoorde besluiten nemen. Niet alleen op basis van de wensen van de bewoners... maar zeker ook omdat we afgesproken hebben... dat we de, voor wat betreft de oplossingen ook goed kijken naar de data. Dus die, die parkeerdrukmeting van vorig jaar, ja, die kenden wij nog niet. Um, dus ik denk eigenlijk dat het misschien niet handig is om dit te behandelen. Dus ik kijk ik... even naar mijn collega's. Zal ik dat indienen als een voorstel van orde? Is dat de bedoeling? Ja, bij deze... Dus voorstel van orde bij het vaststellen van de agenda, dat betekent om agendapunt punt 11 agenda vanavond niet te behandelen. Um, ik ga het rondje maken. CDA. Het gaat om het agendapunt wensen en oplossingen parkeren en het voorstel van de partij van de arbeid is gelet op de uh, uh, binnengekomen informatie van van om het agendapunt vanavond niet te behandelen. Um, op dit moment denken we dat er uh, een heleboel, uh, althans de commissie gehoord hebben, zijn er volgens mij wat beslissingen die genomen moeten worden, willen wat wijzigingen worden ingevoerd. Dus we willen het toch gaan behandelen. VVD, de heer Drommel. Ja, dank u wel. Nou, we zitten hier vanavond met elkaar beslissingen uh, te nemen. En ook zeker gezien het kritieke tijdspot uh, ik, lijkt het mij niet verstandig om dat uh, uit te stellen. Dank u wel. GroenLinks, de heer Elgebali. Ja, voorzitter. Ik moet u zeggen dat ik ontstemd ben over de wijze waarop ik dit rapport heb kunnen ontvangen. Ik zelf werk tot vandaag 6 uur. Ik heb precies anderhalf uur gekregen om te eten, te drinken, me um, voor te bereiden voor de vergadering en dus ook nog een keertje 41 bladzijden te mogen lezen. Dus ik kan me heel goed vinden in het voorstel van mevrouw Koper. Uh, ik wens eigenlijk sowieso, als het voorstel niet wordt gehonoreerd, dat wij als 1-Pittren uh, een, een korte leespauze krijgen. Want het is mij gewoon niet te doen om dit hele stuk uh, tot mij te nemen in zulke korte tijd. Deze de zes of die Hermsen... Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ook niet behandelen, zeker gezien uh, na nou, dezelfde stramien, zeg maar, 6 uur. Ik heb ook de giffie nog benaderd met de vraag of het normaal was dat we zo laat nog een beantwoording krijgen. En daarnaast uh, klopt de beantwoording ook niet, want dat is niet wat we hebben gevraagd. Dus het is heel lastig. Om een, we hebben een amendement ingediend om dan ook nog een keer te gaan kijken zeg maar, wat voor effecten dat dan heeft op de berekening, et cetera. En ook gezien de parkeerdrukmetingen, uh, ja, wordt het dan lastig om hier een oordeel over te vormen. Dus niet behandelen graag. Dank u wel. C. de heer Gerrits. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me aan uh, bij de vorige twee sprekers. Want uh, ja, wij vroegen ons eigenlijk ook uh, voorgaande commissie al af of het uh, besluitwrijp was. Dank u wel. PVV, de heer Deen. Ja, er, er moeten beslissingen genomen worden. Dus we moeten dit vanavond behandelen. is onze mening. Dank u wel. OPZ, de heer Balberg wilson ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik ben bang ook dat we vanavond uh, besluiten moeten nemen en ik kan me voorstellen dat mevrouw Koper zegt dat we daar dus een uh, leespauze in lassen om kennis te kunnen nemen van het stuk. Uh, misschien kunt, kan mevrouw Koper ook dan even aangeven waarvoor haar de, de, de kern van de zaak zit, waarom zij um, dit zo voorstelt, want dan kunnen we misschien ons meteen daarop focussen. Dank u wel, voorzitter. Jongs Sandvoort, heer Kramer. Voorzitter, gewoon behandelen. Nou, er zijn er 13 stemmen voor, behandelen vier tegen... en dan blijft het punt daarmee op de agenda en is de agenda vastgesteld. Komen we aan bij punt 3 van de agenda. Benoeming nieuw lidraad van Toezicht Stopos. De raad wordt voorgesteld de heer R. Brandt per 1 maart 2023 te benoemen... als lid van de raad van Toezicht van de stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland. Aangezien het hier om een persoon gaat is uh, stemmen met handopsteking uh, niet uh, mogelijk. Daarom wil ik, u verzoeken of mag, wil ik u vragen of u bij acclamatie kunt instemmen. Dat is het geval. Dank daarvoor. Dan is daarmee de heer Erbrand per 1 maart 2023 benoemd... als lid van Raad van de Toezicht van Stopos. Dan komen we bij de hamerstukken van hedenavond... Agenda punt 4. De wijzigingsverordening Algemeen Plaatselijke Verordening APV Strandpaviljoens. Bij Hamerslag. Bestemmingsplan De Duimwachter. Vastgesteld bij Hamerslag. Prijsvraag jaar rond Watersportcentrum. Vastgesteld bij Hamerslag. Punt 7. Verlengen verbreed gemeentelijk rioleringsplan en beschikbaar stellen exploitatiebudget 2023. Vastgesteld bij Hamerslag. We komen bij agenda punt 8, hamerstuk met stemverklaring. Stienswijze termijn, agenda MRA. Die stellen we bij hamerslag vast. En de fractie van de PVV heeft verzocht om een stemverklaring te mogen geven. Het woord is aan de heer Van Tichelen. Voorzitter, we hebben fundamentele bezwaren tegen de werkwijze van de MRA. En daarom zijn we hier tegen en waarom daar een bespreekstuk van te maken. Daar willen we de rest van de raad niet mee vervelen. Dank u wel. De griffier fluistert mij in, u wordt geacht tegen te hebben gestemd. Helemaal goed. Dan staat het ook op band en is het vastgelegd voor het nageslacht. Daarmee komen we aan agenda punt 9. Rekenkameronderzoek Wonen in Zandvoort. De raad wordt voorgesteld om de aanbevelingen van de rekenkamer Zandvoort over te nemen. Wie mag ik hierover het woord geven in eerste termijn? Ik zie twee handen omhoog uh, openzetten. Heer bouwberg Wilson. Ja, dank u wel, voorzitter. Tijdens de commissievergaderingen hebben wij gespeculeerd over het indienen van een amendement. Um, dat had uh, te betrekking op het volgende, in de bevindingen van de Regenkamer, is sprake van conclusies en van aanbevelingen. De conclusies, de conclusies daar zou je wel het tegen, tegen in kunnen brengen, maar tegen de aanbevelingen niet. De aanbevelingen zijn alleen vermeld in het raadstuk. Dus als de wethouder kan instemmen met de aanbevelingen, dan zullen wij voor dit raadsvoorstel stemmen. Dank u wel. Mag u verzoeken uw microfoon uit te doen? Dank u wel. D66, meneer Hermsen. Ja, eigenlijk... Uh, uh... Daar ben ik het eens. Dank u voorzitter. Daar ben ik het eens met wat de heer bouwberg Wilson zegt van de uh, We hebben er ook naar gekeken alsnog. Um, en op zichzelf is er niks mis mee om de aanbevelingen van de Rekenkamer... zo'n voor over te nemen. Maar ik vind wel dat we wat moeten doen met die aanbevelingen als raad zichzelf. Dus ik stel voor daar op een ander moment een keer met z'n allen... daarover te debatteren, zeg maar, wat we daar dan mee gaan doen. Um, ik had hem nog wat stringenter in willen zetten. Eigenlijk die aanbeveling meteen om willen zetten. Een soort amendement of iets anders. Maar dat gaat in dit raadstuk gewoon simpelweg niet... En om dan een motie in te dienen, dat is ook wat overbodig. Dus uh, vandaar dan uh, zullen wij ook gewoon voor dit, uh, voor dit stuk stemmen. Dank u wel. Ik kijk alsnog rond. Niemand in eerste termijn. Dan geef ik het woord aan de wethouder, de heer Hendricks. Ja, dank u wel. Um, de heer Bouwbouw Gilson vraagt of het college kan instemmen met de aanbevelingen. Um, voor een deel van de aanbevelingen is dat niet aan ons, maar dat zijn aanbevelingen die aan de raad uh, zijn. En voor het overige denk ik dat we een, een duiding hebben gegeven in de collegereactie. Uh, en zie ik in, het, in de aanbevelingen zelf. Um, daar kunnen we volgens mij met z'n allen mee, uh, mee uitvoeren. Dank u wel. Ik denk dat er geen behoefte is aan een tweede termijn. Dat is het geval. Dan gaan we over tot stemming. Wie is voor het voorstel Rekenkameronderzoek Wonen in Zandvoort? Dat is unaniem en daarom is het voorstel aangenomen. Een stemverklaring van de heer bouwberg Wilson. openzet. Voorzitter, wij zijn het van harte eens. Ook met de opmerking die door D66 werd gemaakt in zaken het gaan, hetgeen wat de raad aangaat in de aanbevelingen. Om die te agenderen voor verdere bespreking, zodat de opvolging duidelijk is. Dank u wel. Dan zijn we aangekomen bij agenda punt 10. Actualisatie, nota spelregels en vaststellen compensatieregeling. De raad wordt voorgesteld om het uitvoeringsprogramma te actualiseren op de genoemde punten. Om de nota actualisatie spelregels voor nieuwbouw, sociale huur en middensegment vast te stellen. En om de nota compensatieregeling sociale huurwoningen bij kleine projecten vast te stellen. En de te ontvangen compensatie te storten in het SIA, Fonds Sociale Woningbouw. De P van de uh, A heeft aangegeven met samen met GroenLinks een amendement te willen indienen. Daarmee wil ik graag als eerst het woord geven aan de Partij van Arbeid, mevrouw Koper. Dank u wel, voorzitter. Um... Ja, we hebben in de commissie al aangegeven dat uh, gezien de schaarse ruimte alle inspanningen gericht moeten zijn op uh, bouwen voor de midden- en lage inkomens. Daar is de nota spelregels ook voor bedoeld, betaalbare woningen, want daar hebben we behoefte aan en niet uh, duren. Uh, we vinden het een uitstekend voorstel om de maatwerk die in de vorige nota stond te schrappen. En de verdeling ook van toepassing te laten zijn op de kleine projecten, want de praktijk wijst immers uit dat ontwikkelaars bij maatwerk voor het maximale rendement, dus de huizen in het uh, dure segment, uh, uh, bouwen in plaats van wat Zandvoort nodig heeft. Um, dat zien we ook deze periode al. He. We hebben al twee voorstellen gehad, Zandvoortselaan en de Aie van de Monenstad. En dat betekent dat op andere plekken op Zandvoorts weer een uh, extra betaalbaar en sociaal gebouw moet worden. Om dat recht te trekken. En die ruimte is er gewoon weg niet. Nou ja, het beste resultaat uh, uh, wordt bereikt als ontwikkelaars in een vroeg stadium kunnen worden gestimuleerd om anders te bouwen. Even voor de kijkers thuis, dat u al die koffiekopjes hoort, betekent niet dat ze niet luisteren, maar er wordt gewoon even koffie gezet. Goed, het beste resultaat gaat dus om uh, dat we in een vroeg stadium met die ontwikkelaars om tafel komen. En dat we actief beleid daarin uh, voeren, zoals dat bij de Duinwachter ook gebeurd is, wat we net hebben vastgesteld. Die hadden ook simpelweg voor maximale winst uh, kunnen gaan, maar die hebben geluisterd naar de oproep in de raad. En met name de inzet van het college is daar heel belangrijk geweest. En er is gekozen om, te bouwen, uh, om woningen te bouwen die wij voor Zandvoort Hart nodig hebben. Nou, ons voorstel, dit amendement, uh, uh, gaat over de compensatieregeling die eigenlijk de maatwerkovereenkomst van de vorige vervangt. Een financiële instrument. In plaats van bouwen en... Uh, <tiedertijd> Ik, in plaats van bouwen van sociaal en betaalbaar kan dit worden afgekocht door geld te storten in een fort. Dat, dat gebeurt bijvoorbeeld uh, in Bloemendaal. En de praktijk wijst daaruit dat er dan wel geld in een fonds zit. Maar, maar dat er geen betaalbare uh, huizen of sociale huur wordt gebouwd. Nou, Wij vinden dat gezien de schaarse ruimte echt onwenselijk. Want er zijn dure woningen genoeg. Nou, Dit is even de samenvatting van wat ik... in constaterend en overwegende samen met GroenLinks heb opgesteld. Uh, het gaat uiteindelijk om dat we niet een afkoopregeling, maar een stimuleringsmaatregel, dus bijvoorbeeld een investeringsbijdrage wenselijk vinden, om ontwikkelaars te stimuleren met voorrang sociaal en betaalbare woningen te bouwen. En ons besluitpunt, we stellen voor om besluitpunt 3 te vervangen door de, uh, uh, uh, door de nood- en compensatieregeling sociale huurwoningen bij kleine projecten niet vast te stellen en het college op te dragen met een nieuw voorstel te komen met stimulerende maatregelen. Punt. Dank u wel. GroenLinks, de heer Elkebali. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, in hele grote delen kan ik me natuurlijk vinden... in de woorden die mevrouw kopen van de Partij van de Arbeid net heeft geuit. Dus die woorden zal ik ook niet herhalen... omwille van dat. Alleen wat ik wel eraan wil toevoegen en wil zeggen... is dat het voor GroenLinks uh, ook heel erg belangrijk is... dat we die schaarse ruimte die we hebben ook echt goed inzetten. In de zin van, het is leuk dat je de, de ruimte die je kan gebruiken... om een, een dure woning of een middeldure woning te bouwen... dat je dat, je dat zou kunnen afkopen... Uh, interessant voor ontwikkelaars, maar totaal niet interessant voor, de, voor onze Zandvoortse inwoners. Onze Zandvoortse inwoners zijn gebouwd bij het bouwen van huizen... en niet bij het storten van geld in een fonds om vervolgens type huizen te bouwen... waar de gewone Zandvoorter, om het maar even plat te zeggen, uh, niet, uh, niet, niet, niet aanspraak op kan maken. En dat is voor ons de reden om inderdaad niet die compensatiemaatregel te willen... maar juist een maatregel te willen, eigenlijk een positieve maatregel te willen en te vragen daarnaar... Daarna, om te zorgen dat je juist stimuleert... dat er wel gebouwd kan worden... en juist ook voor die doelgroepen gebouwd gaat worden... die dat zo hard nodig hebben. Uh, dus dat is de insteek... en die wilde ik nog een keertje onderstrepen met deze woorden: ze dus we willen graag bouwen... en geen geld in een fonds. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Wie kan ik verder in eerste termijn het woord geven? CDA, de heer Enster. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ja, uh, wij hebben de uh, motie gezien... en wij denken dat... Um, dat er toch iets, iets anders ligt dan PvdA en uh, GroenLinks net uh, zegt. Um, de insteek is om ook op de kleine percelen. toch sociaal en middelduur uh, te bouwen. En je moet wel met een hele goede onderbouwing uh, komen. Wil je daarvan afwijken en dan nog de mogelijkheid hebben om in, in het fonds uh, te storten? Uh, dus daar hoor, hoor ik graag de wethouder uh, even over. Dank u wel. Dank u wel. PVV, de heer Van Tichelen. Voorzitter, dank u wel. We gaan hier weliswaar voorstemmen... hoewel we nogal bedenkingen hebben bij deelbesluit 3... aangaande de compensatieregeling. Maar uh, we, gaan er, we gaan er niet voor liggen. Dank u wel. Dank u wel. Open zet, de heer Bouwberg wilson Voorzitter, dank u wel. Um... Wij begrijpen de beweegredenen die uh, mevrouw Koper en de heer El Gebali uh, naar voren hebben gebracht. Maar uh, het vervelend is nu dat in de praktijk nogal eens blijkt dat met de beste bedoelingen van de wereld een project niet uh, rendabel te krijgen is. En aangezien um, die situatie zich kan voordoen uh, en je mensen niet kunt verplichten om te bouwen. Um, vinden wij het goed dat er een compensatieregeling is waarbij er onafhankel onafhankelijke in ieder geval objectieve toets plaatsvindt of aan de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van die compensatieregeling is voldaan. Ja en dan vervolgens als die voorwaarden zich voordoen dan, dan is het spijtig. Maar dan zul je daar toch mee moeten dealen. En ik denk dat dan niks doen uh, niet zo'n beste optie is. In geld kun je niet wonen, maar met geld kun je wel op andere plaatsen, als waar het dan om gaat in dit geval... Um, mij aan de slag om woningen te realiseren waar dat wel mogelijk is. Ik zie een interruptie. Die had ik ook gezien, meneer baalweg Partij van de Arbeid, mevrouw Koper, interruptie. Dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Baalweg-Wilzon, in geld kun je niet wonen, dat is precies wat wij bedoelen. Hè? Onze slogan was ook, in plannen kun je niet wonen, dus er moet gebouwd worden. Maar op het moment dat er geld in een fonds zit, maar de schaarse locaties zijn op, dan hebben we dus een achterstand als het gaat om de doelgroepen voor wie we willen bouwen. Bent u dat met me eens? En volgens mij zag ik ook een interruptie van de heer Elgebali, GroenLinks. Dan kunt u ze meteen in één keer allebei misschien beantwoorden. Ja, voorzitter, eigenlijk was het interruptie uh, precies in dezelfde lijn als de mevrouw Koper. Dus wat dat betreft luister ik met aandacht naar het antwoord van de heer Bouwberg-Wilson. Openzet, de heer Bouwberg-Wilson, aan ja. ah, u het woord. Uh, met alle respect voor de overwegingen, uh, die situatie los je daar niet mee op. Als het gewoon niet lukt om het in de aanval te krijgen, dan wordt er niet gebouwd. En wat is dan beter? Dus ik denk dat wat daar betreft die, die compensaties eigenlijk uw voorkeur niet heeft. En ik begrijp ook de reden waarom u, uh, waarom u dat zo voorstelt in, de, in, in het voorstel. Maar dat neemt niet weg dat we daarbij die situatie niet voor kunnen voorkomen en oplossen. Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Um, u zegt, we kunnen het niet voorkomen. We kunnen toch maatregelen met elkaar. Ik bedoel, ik heb alle vertrouwen dat de wethouder met zijn ambtenaren... Uh, hele goede stimulerende maatregelen uh, uh, kan bedenken. Daar ben ik van overtuigd. En bovendien kan het Fonds Sociale Woningbouw op die manier ook ingezet worden. Bent u dat ook niet met me eens? Nou, voor ik daar, voordat ik daar iets over zeg... lijkt het me verstandig om eens even naar de wethouder te luisteren. Bent u dat met me eens? Oké, okay, dank u. Interruptie GroenLinks, de heer Elgebali. Ja, voorzitter. Ik ben me dan wel benieuwd of de heer Bouwberg wel zo'n... Uh, een van de onderdelen van het rekenkamerrapport... namelijk onderschrijft. En het rekenkamerrapport... heeft zelfs besproken in de commissie specifiek... dat die schaarse ruimte wel echt een groot probleem is voor Zandvoort. En ik hoor u zeggen... ja, we moeten bouwen. Maar aan de andere kant, als al ook het rekenkamerrapport onderschrijft... dat die ruimte schaars is... dan hebben we straks een heel mooi fonds met heel veel geld... maar geen ruimte meer om die huizen daarvan te bouwen. Dus... Ik vraag me af hoe u dan dat leest in het, in het licht van het onderzoeksrapport van de rekenkamer. Voorzitter, dank u wel. De heer Bouwberg wilson Openzet. Ja, dat is nou net het punt waar het om gaat. Op het moment dat je zegt, we hebben schaarse ruimte, we hebben een plan, alleen het is niet rendabel te krijgen. Ja, dan houdt het gewoon op. En dan, dan helpt ook een, op die plek, althans, de, de compensatieregeling niet. Dat kunnen we alleen maar inzetten op plekken waar het nog wel kan. En dan is het handig dat op het moment, als het dan kan... dat je dan ook tenminste nog wat extra financiën hebt om dat te kunnen realiseren. Zo kijk ik er tegenaan. Dank u wel. Jong Zandvoort, mevrouw Geurelson. Dank u wel, voorzitter. Uh, ten eerste over de uh, amendement van uh, PvdA en GroenLinks... Um, zoals ik naar jullie uh, voorstel kijk, zie ik eigenlijk het terug als je naar de schoolbankjes gaat... dat je twee manieren van st uh, stimuleren hebt. Je hebt de negatieve, wanneer iemand iets fout doet, zeggen nee, dit mag niet. En op de positieve manier, wanneer iemand iets goed doet, zeggen dit is goed, laten we zo doorgaan. En dat is wat ik proef uit jullie voorstel. Eigenlijk willen we er hetzelfde mee bereiken, maar net op twee verschillende manieren. Um, wij vinden het wel ook belangrijk dat er woningen gebouwd worden. Uh, hoe wij er naar kijken is, we hebben wel zorgen van oké, okay, um, door deze spelregels in de compensatieregeling, uh, wat nou als er projecten niet van de grond komen, hoe gaan we er dan voor zorgen uh, dat dit wel gebeurt. Um, en uh, hoe ja, ondervangt de wethouder dit? Want woningen aan die woningvoorraad toevoegen is voor ons heel belangrijk. Er zijn te weinig woningen, uh, zeker in deze sector. Um, maar wij kijken er dan, denk ik, manier, op de manier van de OPZ naar. En dat is, oké, okay, de voorraad die uit de compensatieregeling naar voren komt, op het moment dat het anders echt niet haalbaar is. Uh, om dat geld juist weer in te zetten in de projecten die nodig zijn. En op dat vlak de stimulering te bereiken die jullie ook bogen. Dankjewel. Dank u wel. D66, de heer Hermsen. Ja, voorzitter. Uh, allereerst uh, dank uh, voor het beantwoorden van de technische vraag. Uh, voor zover D66 uh, betreft kunnen we er eigenlijk niet zo heel veel mee met die beantwoording van, uh, van die technische vragen. Uh, we, we hebben gevraagd om een, uh, om een berekening zeg maar, van een project. En eigenlijk is de beantwoording daarin al duidelijk. Uh, het gaat om maatwerken. Maatwerk kost tijd en geld en tijd... En dat is denk ik juist hetgene wat we proberen te voorkomen. Althans, als ik zo de spelregels lees... dan zou ik verwachten dat dat hetgene is... wat het in ieder geval geen oponthoud zou geven. Dat betekent ook dat dit soort kleine bouwprojecten... Uh, daardoor wat moeilijker maakt dan wel onmogelijk. Uh, omdat elke berekening dus blijkbaar op zijn plaats is. Um, ja, wat is dan het alternatief? Uh, tegenstemmen zou kunnen even afwachtend van wat, uh, wat de beantwoording wordt voor het amendement. Uh, het amendement spelregels uh, geeft in ieder geval aan... om met een ander voorstel te komen. Dus wat dat te gaat, heeft dat in ieder geval de voorkeur van, uh, van D66... en of dat dan met stimulering moet... of dat we het gewoon overlaten aan de markt. Uh, wat onze voorkeur in ieder geval heeft... Uh, want we hebben het hier namelijk niet over grond van de gemeente... maar over grond van anderen, uh, heeft in ieder geval onze voorkeur. Dus wat ons betreft uh, wachten we nog even het antwoord... van het amendement spelregels af... Um, en uh, is deze raad bij deze gewaarschuwd voor, uh, voor deze compensatieregeling dank u wel dank u wel, ik kijk nog rond in eerste termijn iemand anders nog? Zee, de heer Gerrits ja voorzitter, dank u wel ik wil nog reageren dat ik de inbreng van uh, mevrouw Gurrensen uh, erg goed vond en ik ook denk dat het voor ons de overweging is om het niet te doen uh, daaraan toegevoegd uh, dat, dat wij denken dat dit momenteel de meest financieel verantwoordelijke optie is, dank u wel Dank u wel. VVD, mevrouw Nederlof. Dank u, voorzitter. Ja, wij hebben wel wat aarzeling bij de compensatieregeling. Dat hebben we ook in de commissie al benadrukt. Om andere reden dan de Partij van de Arbeid en GroenLinks overigens. Wij maken ons wel wat zorgen over de doorstroom, vooral. En de sociale woning, huurwoningen van 50, 60 vierkante meter, dat is echt aan de krappe kant voor gezinnen. Gezinnen die... Uh, men, mensen die in, in Zandvoort wonen... in sociale huurwoningen... die tweeverdieners, die kinderen gaan krijgen... die willen toch graag wat groter wonen... willen vaak middelduur kopen. Zo, zo verschrikkelijk uh, groot zijn die woningen niet. Hè? Die zijn tot 4,5 ton. Dus zo duur is dat ook niet. En het is wel, zou wel heel erg jammer zijn... als de woningen uh, als gevolg van de compensatieregeling... zo duur worden... dat, uh, dat deze mensen niet meer doorkomen kunnen stromen. Aan de andere kant uh, realiseren we ons ook dat het heel ingewikkeld is om de gevolgen van de woning, woningmarkt goed te kunnen inschatten. En we kunnen ons best voorstellen dat het in sommige gevallen bij kleinere projecten echt niet mogelijk is om die 30, 50, 20, uh, om daaraan te voldoen. We zijn overigens wel echt voor die 30% uh, uh, sociale woningbouw. Dus dat, is, uh, hè, dat werd vorige week aan ons gevraagd. En daar zijn we echt, echt ook voorstander van. We zien de noodzaak daarvan in. Maar nou, we vinden het ook enigszins geruststellend dat in het plan is opgenomen dat naar drie uh, projecten in ieder geval geëvalueerd gaat worden. En we hopen ook, en dat is ook een vraag aan de wethouder, kan eraan toegevoegd worden of er minder dan drie projecten uiterlijk bijvoorbeeld uh, in, het, in het eerste kwartaal 24 uh, gemonitord en geëvalueerd kan worden. U is een interruptie van Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Ja, ik hoor de VVD zeggen uh, dat gerustgestellende voor uh, na drie keer evalueren. Als het gaat om de nog te bouwen woningen, dan hebben we na nou, 120, 150, uh, dat, is de, dat zijn de bouwlocaties die we nog hebben. Dat betekent dat als je drie keer een project van 20 woningen hebt wat niet gecompenseerd of, of wat niet gebouwd gaat worden, dat je al 60 woningen op achterstand uh, staat. En je hebt die locaties dus niet. Kunt u mij dan uitleggen waarom dat geruststellend is? Nou, er zijn drie, drie projecten. Oh, sorry, dank u, voorzitter. Nee, nee, nee, nee. Dank u voorzitter. Nee, we realise, we, dat, dat realiseren we ons wel... dat we realiseren we ons terdegen, maar we gaan er niet van uit dat, drie projecten, dat het bij drie projecten... van twintig woningen en zestig woningen niet gaat lukken. Dat is, we gaan er van uit dat die, die, die drie projecten die geëvalueerd gaan worden... dat er ook projecten bij zijn waar het wel gelukt is. Dus drie projecten in het geheel. Dus, waar het gecompenseerd is, maar ook de, de woningbouw aan zich. Dat we dat gewoon blijven monitoren. Dus niet alleen deze drie... Deze projecten. Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Uh, ja, maar het, volgens mij staat in het stuk dat als die compensatieregeling wordt toegepast, dat er na drie projecten wordt de regeling geëvalueerd. En dan zijn we al halverwege het aantal locaties wat we nog hebben, waar nog geen plan voor bestaat. En dat vind ik zo zorgelijk. Dus dan, VVD, dan hebben we geen compensatiemogelijkheid in locatie. Neem me niet kwalijk, voorzitter. Sorry, ik dacht dat ik een punt hoorde. VVD, mevrouw Nederlof. Ja, dank u voorzitter. Uh, ja, daar, ja, daar heeft u wel een punt. Maar ik moet eerlijk zeggen dat we toch, toch echt graag willen dat, de, dat, er, dat er een proef gedaan wordt op deze manier. Want we zien in heel Nederland dat het gewoon bijna niet meer mogelijk is. Om, he, dat het sowieso heel erg ingewikkeld is om te bouwen. En we hopen zelf, en daarmee ben ik het ook eens met de heer bouwberg Wilson Dat er geld beschikbaar komt om juist wel die sociale woningbouw te realiseren. En het goede nieuws is ook dat, ik, dat wij in Zandvoort in ieder geval op dit moment nog aan die 30% sociale woningbouw voldoen. In tegenstelling tot heel veel andere gemeentes. Terwijl de WOZ-waarde in Zandvoort best wel heel erg hoog is. Bent u dat ook met me eens? Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Ja, ik ben het met u eens dat het goed is dat wij eh, al sinds jaar en dag zo rond die 30% sociale woningbouw, eh, maar om te zorgen dat als je bijbouwt, dat die 30% ook in stand blijft, moet je ook 30% sociale woningbouw bijhouden, want anders zakken we onder het, eh, het niveau. En als we kijken naar de inkomensklasse, dan maak ik gebruik even van de gelegenheid, dan hebben we meer nodig dan 30% sociale huurwoningen, want 20% van onze huurders in sociale huurwoningen wonen te duur. ...scheef, te duur, te hoge uur. Wist u dat? Tot slot. Dat is doorstroom. Daar is doorstroom voor nodig. Dan geef ik het woord aan de in eerste termijn aan de portefeuillehouder, de heer Hendricks. Ja, dank u voorzitter. Um... Ik kan een heel eind meegaan, denk ik, in het amendement wat de Partij van Arbeid en GroenLinks hebben opgesteld. Niet, niet in de conclusie, maar in de uh, overweging en opbouw. En dan met name in het uh, punt waarin zij aangeven dat juist uh, stimuleringsmaatregelen voor investeerders en ontwikkelaars uh, van belang zijn. En bij de verder van mening dat staat dat. En daar, ben, daar is het college het hartstikke mee eens. En sterker nog, dat is de kern volgens mij van die compensatieregeling. De kern van die compensatieregeling zit hem in uh, het feit dat een ontwikkelaar die meer dan 30% sociale woningbouw toepast op een bepaalde locatie, daarvoor een bijdrage kan doen uit dat fonds. Zodat een uh, investering in een project met 31, 32, 33% sociale woningbouw, dat dat ook rond kan komen. Dat daardoor juist die bijdrage gevraagd kan worden om waar dat kan uh, meer te bouwen dan, uh, dan die 30% om ergens anders een locatie op te heffen. Dat dat in zo'n fonds ook gevuld moet worden. En dat fonds kan dan gevuld worden met, met bijdragers uit projecten. Waar het om wat voor reden ook financieel niet rendabel te krijgen is. Om um, daar zelf die 30% sociale woningbouw toe te voegen. Dat is niet een keuze voor een ontwikkelaar of een investeerder. Om te denken van nou, ik koop die behoefte maar af. Dat zal die ontwikkelaar heel nadrukkelijk moeten onderbouwen. Dat het echt niet rendabel te krijgen is. We, we hebben gedefinieerd... En hij moet door een externe onafhankelijke partij laten toetsen dat het project niet rendabel te krijgen is met 30% sociale woningbouw. Dat maakt het geen keuze, dat maakt het een mogelijkheid om bij een project wat, wat anders stil zou komen vallen. Hè? Een project met, laten we even zeggen, nu 12 woningen wat niet rendabel te krijgen is met, 10, met 30% sociaal, zou nu stilvallen. En in dit voorstel kan dat rondkomen door een bijdrage toe in een fonds waarmee op een andere locatie meer sociale woningen gebouwd worden. Dus juist wat mevrouw Koper net aangaf, die stimulering voor de ontwikkelaars, dat is juist de kern van dit stuk. Um, want juist het fonds kan op die manier dus ook worden ingezet voor wat, wat mevrouw Koper wat, wat aangegeven werd. Um, dat fonds willen we juist inzetten om sociale woningbouw mogelijk te maken. En juist die investeerders die gaan die sociale woningbouw mogelijk maken... En dat, dat is juist het goede, want in, in die compensatieregeling staat uh, de mogelijkheid voor investeerders om een bijdrage te vragen. En dat kind gooi je toch met het badwater weg, zou ik denken, als je uh, die compensatieregeling niet vaststelt. Er heeft een interruptie van de Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Ik zet hem maar even aan. Uh, ja, want nu maakt u minder waarde, wethouder. Uh, uh, uh, Vierde voorzitter. Uh, die compensatieregeling is bedoeld. Uh, zoals u het brengt, dan lijkt het wel alsof we daarmee extra sociale huurwoningen gaan bouwen. En ik hoop van harte dat u daar gelijk in hebt. Want dan, dat, dan hebben we ons, uh, uh, on, ons doel. Maar eigenlijk hoorde ik u ook zeggen. Ja, we hebben die compensatieregeling niet zozeer nodig. Want ik verwacht niet dat daar veel gebruik van gemaakt wordt. En, en nou gaat het denk ik om de glazen bol die we allebei voor ons zien... waar we allebei hoopvol zeggen... we willen die sociale huurwoningen gebouwd hebben. En, en, en, en hoe gaan we dat dan door? Ik had in eerste instantie bedacht... we moeten hem opschorten. Maar in tweede instantie denk ik nee. Want, want, want dan betekent dat, dat... Mag ik jou vragen? Oh, dank je. Uh, sorry. Uh, ik, heb, uh, <laughs> ik kan niet denken dan. Uh, dus ik... ik ik vraag u, een, een, uh, uh, dan laat ik het anders vragen. Het risico wat wij zien is erg groot dat projectontwikkelaars met die 4% rendement niet uitkomen. En dan kiezen voor uh, uh, storten in plaats van ophalen uh, van, uh, in de compensatieregeling. Uh, nou, hoe kunt u aantonen dat dat niet gaat gebeuren? Welke waarborgen hebben we daarvoor? Portefeuillehouder heer Hendricks. Dank u. Um... stel dat dit uh, uh, compensatieregeling er niet is en een bepaald project is niet rendabel te krijgen met 30% sociale huur in de huidige situatie stokt het dan dan blijft grondbraak liggen dan blijft het een winkelpand dan gebeurt er niks deze compensatieregeling is een extra Namelijk als een project niet rendabel te krijgen is met 30% sociale woningbouw en die norm leggen we op uh, als het dan niet rendabel te krijgen is kan er een bijdrage in een fonds worden gedaan ...zodat elders wel die sociale woningbouw gebouwd kan worden. Dus de vergelijking die mevrouw Koper maakt is... ...dat er 30% gebouwd zou worden, maar nu afgekocht kan worden. Maar de vergelijking is juist, het is een project wat nu niet doorgaat... ...want het is niet rendabel, objectief vastgesteld door een uh, externe partij. En daardoor is er de mogelijkheid om te compenseren... ...zodat het elders wel rendabel te krijgen is. Dus juist, um, ja... Ik kan hem niet, niet, niet duidelijker proberen uit te leggen dan dit. Interruptie, Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Is de portefeuillehouder het dan met me eens dat als dit drie keer gebeurt, dat we door de locaties heen zijn en we dus die sociale woningbouw helemaal nergens kunnen bouwen? Overigens, niet alleen sociaal, hè, want het gaat mij ook om de middelduur. Want dat is ook een heel belangrijk punt. De middeninkomers zitten te springen om bijvoorbeeld betaalbare koopwoningen, et cetera. De heer Hendricks. Nee, ik ben niet met mevrouw Koper eens dat er drie initiatieven zijn geweest dat er andere locaties heen zijn. Uh, we hebben het voor twee weken geleden gehad over onze plancapaciteit. Er zitten volgens mij 700 woningen in die plancapaciteit. Dat zijn echt wel meer dan drie uh, projecten. Aanzienlijk meer uh, zelfs. En het gaat hier juist ook om de niet al te grote. Um... Interruptie, GroenLinks, de heer Voorzitter, ik, ik, beluister ik het goed dat de wethouder dan ingaat tegen de conclusies die ook in het rekenkamerrapport stonden over juist die bouwlocaties? Want die spreken over een schaarste aan bouwlocaties. En daar gaat het nu juist om en ik denk dat dat ook het punt is wat mevrouw Koper hier probeert te maken. Dus onderstreept de portefeuillehouder dat. Of onderstreept de portefeuillehouder niet het uh, rapport van de voorzitter? Heer Hendricks? Ja, voorzitter, er is een schaarste aan bouwlocaties, maar dat was niet de vraag die mevrouw Koper stelde. Mevrouw Koper stelde de vraag dat als er drie aanvragen zijn geweest, dat er dan door die bouwlocaties heen zijn. En ze zijn schaars, maar niet zo schaars. Vervolgens... Het heeft, verhaal, neem niet... verhaal, het, volgens mij hebben we vastgelegd 630, hebben we de vorige keer gezegd dat we tussen de 750 en 800, waarvoor nog geen plannen zijn, want daar gaat het natuurlijk om die 630, daar zijn al plannen voor dus we hebben nog zo'n 120, 150 stukjes grond te bouwen daarvan komt er maar een klein deel naar ons toe als het gaat om uh, dat, dat men van de gemeente een wijziging wil. Daar is die compensatieregeling voor bedoeld. Dus op het moment dat we daarin gaan voor uitschuiven... ben ik gewoon erg bevreesd voor het risico dat ze niet gerealiseerd worden. En dat is eigenlijk het punt wat ik wil maken. Kunt u me daarin dan vertellen waar, dit dan, waar, die, waar dat stort in een fonds... hoe dat gaat bijdragen aan het bouwen? Want dat zien wij gewoon als een groot risico. Interruptie, Jong Zandvoort. Mevrouw Geurensson. Dank u wel, voorzitter. Ik had toch een... Uh... Nou, misschien een ander idee uh, voor mevrouw Koper. Is het niet dan een idee om eraan toe te voegen om drie projecten en of een aantal woningen... zodat we de zorgen die u heeft op dat vlak kunnen wegnemen? Want de zorgen zijn, we hebben drie keer twintig, dan zijn het er zestig, dan is de helft weg. Zouden we niet kunnen zeggen, oké, okay, als er vijftien woningen gebouwd zijn... dan kunnen we ook evalueren om te kijken hoe het gegaan is... Om uh, de zorgen die u heeft op een andere manier weg te kunnen nemen dan het hele plan af te ketsen. Dank u wel. Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Ik wacht braaf op de voorzitter. Uh, nou, en dank voor, de, voor het meedenken, in ieder geval het voorstel. Want het ga, dit is wel een deel van de zorg natuurlijk. Die, die, goed dat u dat ook zo herkent. Als er geen meerderheid is voor, het, uh, uh, voor, het, voor de opdracht aan het college om een, uh, uh, um, meer aan, aan de positieve kant te zitten. En dat is toch wel waar ik naar het zoek ben. Want ik, we hebben ook gezien dat bij Duinwachter... De actieve opstelling van het college helpt, dan zou ik het zeker een goed voorstel vinden om die evaluatie niet na drie pas te doen, maar na één. Want ik, ik ben hier, ik maak me hier echt ongerust over. Ja, ik vind dat een goed voorstel. Ik weet niet hoe we dat technisch moeten regelen, maar daar komen we zo druk maar even op. Dank u wel. Wethouder Hendriks. vervolgt u uw betoog? Um, Alles je klaar. Nee hoor, nee, nee. Ja, want de vraag is ook nog. Um, uh, is er niet de kans dat er, uh, door deze, dat er wat strakker op zit als gemeten met, met normen en, en compensatieregelingen dat woningen daardoor te duur worden of zelfs zodanig duur dat uh, bouwprojecten niet uh, van de grond komen? Um, nee, dat is niet de verwachting. Um, de verwachting is juist dat die bedragen die we gebouwd moeten worden, uh, bijgedragen moeten worden zodanig zijn dat het wel voldoende afschrikt, dat het niet te aantrekkelijk is en dat het wel bijdragen in een fonds zijn waar we ook wat mee kunnen. Um, maar de verwachting is dat het daardoor niet per se onrendabeler wordt. Omdat het, er worden dan tenslotte ook wat duurdere woningen gebouwd... dan wat elders gebouwd zou worden. En dat levert ook weer een ander bedrag op voor de ontwikkelaar. Maar juist deze, um, dit risico dat projecten onrendabeler worden en te duur worden... is de reden dat we eigenlijk hebben gezegd... van na drie uh, casussen willen we evalueren hoe het gaat. En dat zijn um, casussen, mag je daarin voor mij best wel breed opvatten. Dat zijn de casussen waarin het goed is gegaan. Dus ergens zijn... Uh, 30% sociale woningen gebouwd. Dat kan ook een casus zijn waarbij uh, gebruikersmaakt van het compensatiefonds. Uh, maar dat kan ook een casus zijn die, waarbij de vergunningverlening niet gelukt is... omdat het daar afgehaakt is. Omdat het niet er in de, de berekening bleek niet rendabel te krijgen die is gestopt. En de ontwikkeling is niet doorgegaan. Dat is wat mij betreft ook zo'n casus die we moeten uh, evalueren. Dus juist omdat we dat risico ook wel zien, en het zou zonde zijn... Um, als hierdoor woningbouw uh, stagneert. Wat niet de verwachting is, nogmaals. De, de, onze plan-economen en stedenbouwkundigen hebben we allemaal naar, uh, naar gekeken. Uh, het is niet de verwachting dat hierdoor uh, stokt. Um, maar juist daarom willen we wel de vinger aan de pols houden en, en snel evolueren. En drie casussen is um, niet heel veel... maar wel genoeg om een eerste indruk uh, met elkaar te delen. Um, en de nadruk ligt hierbij volgens mij niet op de, echt de, de grote projecten... Uh, die we hebben staan en die het leeuwendeel van die 700 woningen uh, vormen zoals Curidex, uh, zoals de echte grote woningbouwprojecten... die vallen hier niet echt onder. Dit gaat meer om de wat kleinere projecten van een, van een splitsing... van, een, van een, ka een kavel wat splits in een tuin... of van een winkelpand wat wordt omgezet naar een woning. Of het gaat echt om dat soort, dat soort projecten. Er is een interruptie van GroenLinks, de heer Elkebalie. Ja, Dank u wel, voorzitter. Hier zit eigenlijk nou ook weer een deel van het probleem van in ieder geval GroenLinks... maar ik denk ook van de Partij van de Arbeid. Juist de ondefinieerbaarheid van welke projecten het zijn. We hebben in de vorige raadsperiode 630 afgesproken op een aantal projecten die we allemaal kennen. Laten we dat de grote projecten noemen. En we hebben weten nu door onder andere het rekenkamerrapport dat er een deel is van de capaciteit die we nog over hebben, die we hierop zouden kunnen inzetten. Zegt dat we dan daarmee komen tot 750 of 800 woningen. In een gunstig geval. En De vraag is nu, en dat is eigenlijk misschien een, een, een doorvraag van de vraag van Jong Zandvoort net aan mevrouw Koper aan de wethouder. Wat definieert u dan als die casussen? Want u geeft nu al... Uh, aan wat uh, wel of niet lukt en uh, daar de casus maar in grootte van projecten en mogelijkheden mis ik wel echt die definiëring dan daarin. Dus daar ben ik benieuwd voorzitter hoe de wethouder daar dan naar kijkt. Wethouder Hendricks? Ik heb juist geprobeerd aan te geven dat daar geen selectie in zit en dat wat mij betreft elke casus er één is. Dus elke aanvraag voor een woningtoevoeging die eindigt in ofwel een toewijzing van die vergunning of er, ofwel een afwijzing en dat zijn allemaal casussen. GroenLinks, de heer Dus voorzitter, de casus, uh, menees Rukert bijvoorbeeld, wij gaan de woning bij op plegen wellicht. Is het dan ook een casus die kan worden meegenomen in dit verhaal? Bethouder Hendricks. Nou, Rukert heeft volgens mij meer dan twintig woningen um, en valt daarbij dus nooit onder een compensatieregeling. Want bij Rukert zal altijd, nou, dat wordt er daar waarschijnlijk aanzienlijk meer, maar dat zal altijd gewoon aan die... 30, 50, 20 regel gehouden moeten worden. De compensatie speelt alleen bij projecten onder de 20 woningen... waarbij het mogelijk is om indien nodig te compenseren. Ja, voor, dat... mij, voor, voor mij was dat dan mijn voorzitter. Ja? ja, dank u wel. Um, dan gaan we over naar de tweede termijn voor de raad. Wie wenst het woord in tweede termijn... Ik zie één vinger, twee, Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Ja, nou, ik beluister weinig eh, enthousiasme voor ons voorstel... en ik kan me ook voorstellen dat als, u, dat als de wethouder zegt... er zitten positieve eh, zaken aan de compensatieregeling... zoals dat er geput kan worden uit het eh, fonds... dat zijn ook nadrukkelijk de dingen die wij willen inzetten. Dat is ook datgene wat we, wat we bedoelen met... je moet positief stimuleren dat er gebouwd wordt voor de doelgroepen die we nodig hebben. Dus die snap ik. Maar als het gaat om het risico dat, je, uh, dat dat gebeurt... wat wij in de afgelopen periode, wat ik heb meegemaakt... en nu in de Raad zijn er al een paar kleine projectjes voorbij gekomen... waarvoor van de Raad gevraagd werd om, een, om, uh, om iets te doen van de gemeente. Dat is het moment dat ze bij ons komen. Niet alles wat al uh, afgeregeld is. En dat werd per saldo altijd uh, een dure woning. Uh, meneer Van der Geest van Kennemieu zei ook... ja, ik ga voor maximaal rendement... En daar willen we nu juist uh, die stimulans opzetten. En daar zoek ik voor een oplossing. Ik ben uh, gecharmeerd van de oplossing van mevrouw uh, Geurgensen uh, als het gaat om uh, kunnen we in een vroeg stadium wat evalueren. En uh, wat mij betreft moet dat dan niet zijn na drie keer twintig woningen. Dus wat kan de wethouder daarvan uh, van zeggen? En ik constateer dat er onvoldoende draagvlak is voor het amendement. Dus dan ga ik het nu graag hebben over op welke wijze kunnen we de evaluatie wat uh, korter op uh, krijgen met uw welnemen. GroenLinks, de heer Elkebali. Ja voorzitter, wat, wat ons betreft gaat het ook in die zin om wat mevrouw Grunzson ook daarbij terecht zegt. Dat het aantal woningen natuurlijk uitmaakt voor de manier van evalueren. Wat ons betreft is die evaluatie zo snel mogelijk om zo snel mogelijk de vinger aan de post te houden... in deze al oververhitte, onvoorspelbare, compleet onvoorspelbare markt... Um, om te zorgen dat wij nu eindelijk een keertje gaan bouwen voor de doelgroepen waarvoor we het nodig hebben. Dat we zorgen voor doorstroming, dat we uiteindelijk ervoor kunnen zorgen dat een Zandvoortse jongere... een Zandvoortse ouderen en een Zandvoortse persoon van middelbare leeftijd... gewoon hier zou kunnen uh, blijven en kan wonen. Ik denk dat dat het doel is volgens mij van ons allen hier in de gemeenteraad. En... Um, dan is de weg daar naartoe uh, een, een, een slag die nu in de negativiteit van de maatregel dan wordt gevonden. Uh, als je het wegzet tegen de positieve oproep in uh, het amendement. Um, maar ben ik het met mevrouw Koper zeker eens dat we moeten kijken. Dan hoe kunnen we dan met z'n allen die vinger aan die pols zo goed mogelijk en zo strak mogelijk houden. Om niet nadelige effecten te creëren. Zodat wij straks bijvoorbeeld uh, nou, in het ergste geval 60 huizen uh, op een ja, toch wat trieste manier hebben kunnen... ...inzetten voor ons woningvoorraad, ...terwijl we die ook op een andere manier hadden kunnen inzetten... ...als we die vinger wat meer aan de pols hadden kunnen houden. Dus dan ben ik heel erg benieuwd naar mijn collega's... Uh, ...of het verzoek van mevrouw guren zal wordt gesteund... ...of dat er nog andere mogelijkheden zijn om die vinger aan de pols te houden. Want ik denk dat dat dan uh, een tweede optie is om er in ieder geval voor te zorgen... ...dat de zandvoort in zandvoort kan blijven wonen. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Wie wenst hierop te reageren... VVD, mevrouw Nederlof. Ik heb nog één opmerking daarover. Ook mensen die uh, huizen kunnen kopen tussen de 4 en de 5 ton zijn Zandvoorters die graag in Zandvoort willen blijven wonen. He, dat zijn, het zijn niet alleen maar uh, de mensen. De, he, die, die hele lage inkomens hebben. Maar ook de mensen die daarboven... He. als je nu in Park Duinwijk een rijtjeswoning koopt... ik zag de WOZ-waarde is daar al 660.000 euro. En dat gaat om een, om een gemiddelde rijtjeswoning in Park Duinwijk. En dan denk ik, ja, hoe, hoe gaan wij onze, onze doorstromers nog helpen? Want die, die moeten toch ook wonen? Niet alleen maar de mensen die, die aan, de, aan de onderkant... die 30 procent he, die, die het minste geld heeft. Bent u dat met me eens? De vraag is aan wie, mevrouw Nederlof? Excuus, <laughs> aan meneer Elbali. Oké, okay. GroenLinks, de heer Gabali. Ja, voorzitter, daar ben ik het mee eens... want daarvoor hebben wij ooit in een vorig, uh, vorige, vorige periode de 30-40-30 regel bedacht. Daar zit ook 30% duur in. Uh, en daar zit ook uh, de 40% middenduur in. Dus ja, daar ben ik het mee eens. Uh, punt is meer zo dat we gewoon zien dat we aan de 30-kant uh, huizen missen dat we niet voor niks, volgens mij, dit, deze coalitie voorzat... om juist ook minder uh, dure, duurdere woningen te, te, te bouwen... juist daar een deel naar middenduur heen trekt. Dus ik durf bijna wel te zeggen... dat ik meer duurdere woningen wilde bouwen dan de VVD. Um, als ik het zo bekijk, als ik u dan letterlijk citeer... het liefst bouw ik zo compleet mogelijk namelijk. Ik wil het liefst gewoon wijken waarin een ieder woont... en waarin een mooie samenspiegeling of afspiegeling van de samenleving is. En dat is het idee erachter. En dat is ook... Dat je, wat je wilt bereiken. Ik denk dat een ontwikkelaar het liefst zoveel mogelijk, zo mogelijk huizen zo duur mogelijk wil verkopen. Zodat hij daar zoveel mogelijk winst aan, aan overhoudt. Maar ik denk dat het aan ons de taak is dat wij juist ervoor zorgen dat de wijken, de leefbaarheid daarin, dat dat in stand blijft. Vandaar ook die afspiegeling. Dank u. Interruptie VVD, mevrouw Nederland. Dank u, voorzitter. Dan zijn we het in ieder geval daarover eens. Dat, dat er voor alle, alle mensen in Zandvoort woningen moeten komen. Partij van de Arbeid, mevrouw Koper. Ja, dat wil ik even mijn collega ondersteunen. We hebben nooit anders beweerd. We hebben alleen een misverstand als het gaat om doorstroming. Als je, als je in de dure sector bouwt, kan de hele wereld daar wonen. En als je voor zandvoortjes wil bouwen, dan moet je invloed uitoefenen op die, op die stukjes waar het meeste invloed uit kan oefenen. En waarmee je doorstroming kan bereiken. En dat is middenduur en sociaal. Ik kijk de raad rond. Is er iemand die nog het woord wenst in tweede termijn? open zetten, heer Bouwberg-Wilson. Ja, voorzitter, ik, ik denk dat we allemaal ervan overtuigd zijn... dat we zoveel mogelijk, binnen de mogelijkheden die we hebben, uh, voor de verschillende doelgroepen... die we hebben, woningen willen bouwen. Uh, het is alleen zo dat het wat betreft... het realiseren van uh, sociale huur middelduur... daar zit natuurlijk het probleem. Omdat je daar namelijk de zaken... met alleen dat type woningen niet rondkrijgt. Uh, waar getwijfeld wordt en waar zorg voor is... dat begrijp ik volkomen... Of is die compensatieregeling voldoende effectief is om te voorkomen dat het stagneert en om te bespoedigen dat het uh, in de realisering goed gaat. Daar zit de zorg. Die kunnen we nu niet wegnemen, denk ik. Maar wat we wel kunnen doen, is uh, inderdaad ervoor zorgen dat we met welke reportage dan ook, gewoon actueel op de hoogte worden gesteld van de ervaringen met de compensatieregeling voor het geval dat die in het leven wordt geroepen en nodig is. Ik denk dat als we het zo kunnen afspreken, dan hoef je ook niet misschien te wachten tot er drie projecten realiseerd zijn, voordat je gaat evalueren, dan kun je gewoon tussentijds al zien waar we staan. Dat zou een, misschien een mogelijkheid kunnen zijn om die vinger aan de pols te houden. Dank u wel. Niemand meer in tweede termijn? Dan is het woord aan de wethouder, de heer Hendricks. Dank. Um, het voorbeeld van Kennam kwam net even voorbij en, het, en die kleine uh, projecten. En juist een van de dingen die we hier doen, is die ondergrens van tien woningen die er nu zit. Onder de tien woningen mag nu alles, 100% duur. Die ondergrens die schaffen we af. Dus juist een project als Can you of de, nou, laten we dat voorbeeld even weg bij de voorhoede Maar gewoon dat, juist dat soort kleine projecten zouden er anders uit hebben gezien als deze actualisatie al geldig was geweest. Dus in die zin zorgt, denk ik juist dat dit stuk ervoor zorgt dat er meer sociaal gebouwd gaat worden... En ook meer divers, want die 30, 50, 20 geldt ook voor kleinere projecten. Um, dan was even de vraag van wanneer ga je nou actualiseren? En in het collegevoorstel staat uh, naar drie casussen, drie uh, vergunningen. En er werd even voorgesteld, um, zou je niet naar een x aantal woningen moeten actualiseren? En wat daar het risico wel bij is, is dat um, bij zo'n actualisatie wil je niet alleen één vergunningaanvraag toetsen. Daar wil je dingen ook met elkaar kunnen vergelijken. En juist daarom is een, een zeker aantal aanvragen, los het aantal woningen wat erin zit, maar juist een aantal aanvragen, uh, goed om te vergelijken. Dat is het idee wat hierachter zit. Dat je hebt je niet een uitschieter de ene kant op, op de andere kant van een ontwikkelaar, die gewoon wat minder slim is dan de ander. Je hebt met drie casus heb je gewoon een, uh, ja, een ver, vergelijkingsmateriaal om uh, daar ook iets zinnigs over te kunnen zeggen. Dan heb je niet alleen. Uh, misschien hebben we er straks twee op, op bijna dezelfde locatie van Zandvoort, waar het toevallig wat minder goed werkt. Juist doordat je er drie hebt, dat is het. Uh, ...wat wij hadden bedacht het meest, meest kleine aantal... ...waardoor je toch zo snel mogelijk uh, de eerste indrukken uh, kunt delen. Dus dat is eigenlijk uh, waarom ik daar niet zo gauw... Uh... Dat was hem. Ja, ik hoorde, Voorzitter, uh, mag ik dan vragen... Het voorst, is, ...is hiermee het voorstel van de heer bouwerweg Wilson ook behandeld... ...dat u uh, voor de drie casussen gaat? de reactie van de heer Bouwberg-Hilsen, OPZ? Het, het punt is namelijk dat wat ik bedoelde, sloeg niet zozeer op een actualisatie, maar om de vinger aan de pols te kunnen, kunnen houden wat betreft het effect wat we scoren. Gaan we de verschillende projecten, gaan we, zitten we op de goede weg of, uh, of niet? Valt het tegen, valt het mee? Uh, dat bedoelde ik eigenlijk, want actualisatie is inderdaad iets anders, zoals de wethouder zegt. De heer Hendricks? Ja, daar ben ik het heel erg mee eens. En daarom gaan we juist een drie casussen uh, evalueren. Dat, dat zijn echt een beetje de eerste indrukken die we dan hebben. Um, ja, en, en mocht er aanleiding voor zijn... Zo, zo, we, we blijven natuurlijk wakker. En we zien, die, we zien alle aanvragen binnenkomen. Die volgen we allemaal. We zijn er als college, als ambtelijke organisatie ook heel erg mee bezig. Want we willen juist woningen bouwen. Dus als we zien dat dingen stokken of stagneren of wat dan ook... Dan, dan trekken we aan de bel en dan, dan grijp je in. Um, nogmaals, dat is niet de verwachting. Ik verwacht juist dat hierdoor de bouw van sociale woningen sneller zou gaan. Maar mocht er op wat voor reden ook reden zijn... om te twijfelen aan die uitgangspunten... dan grijpen we natuurlijk in. Interruptie, GroenLinks, de heer Voorzitter, beluister ik de wethouder dan goed... dat de wethouder zegt dat die 60 woningen... die dan wellicht allemaal gecompenseerd gaan worden... dat dan al een moment is geweest daarvoor... dat de wethouder aan de bel heeft getrokken bij de Raad... of al aan de noodrem heeft getrokken wat betreft deze regeling? Luister ik dat goed? De heer Hendricks... Voorzitter, we evalueren in elk geval naar drie casussen... of zoveel eerder als dat de reden is om aan de bel te trekken. Heb ik hem daarmee uh, scherp, scherp genoeg geformuleerd? Dank u wel. Dan zijn we hierbij aan het einde gekomen van de beraadslagingen. Um, ik beluisterde in tweede termijn Partij van de Arbeid GroenLinks... dat u het amendement introk of wilt u toch het stem inbrengen? Het amendement is ingetrokken. Dan gaan we over tot het voorstel... Bij hand opsteken, wie is voor dit voorstel? Dat zijn de fracties van CDA, VVD, GroenLinks, Partij van de Arbeid, C, PVV, OPZ en Jong Zandvoort. Wie is tegen? Dat is de fractie van D66. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan zijn... Oh, ik word nog even ingefluisterd. Is er iemand van u nog een stemverklaring wensen over dit onderwerp? GroenLinks, de heer Elgebali. Kortmaakachtig, wij hebben onze zorgen wat betreft de commissatiesregeling. Dank u wel. Ik had hem al afgehamerd dat het voorstel was aangenomen met 16 stemmen voor en 1 stem tegen. Dan zijn we aangekomen bij agenda punt 11. Wensen en oplossingen parkeren. En als het zo mocht zijn is ook de voorzitter ondertussen... Uh, ik wil bijna zeggen, de echte voorzitter is uh, in het pand. Um, u heeft bij het vaststellen van de agenda gevraagd om een uh, leespauze. Met betrekking tot de raadsinformatiebrief die hedenmiddag is binnengekomen. Uh, het voorstel is um, om een leespauze in te lassen van um, een kwartier. Is dat voldoende? Ik kijk rond. GroenLinks, de heer Ja, voorzitter, ik zie ook nog een aantal amendementen uh, erbij zijn gekomen. Uh, de teller staat geloof ik nu ondertussen op, uh, even snel geteld, zes amendementen. Um, dat vergt denk ik ook nog net iets meer tijd om die ook uh, door te nemen. Dus ik zou eigenlijk willen voorstellen om 20 of 25 minuten sourcing. Ik hoor u ook dat de amendementen zijn nog niet ingediend. Ik kan me ook voorstellen dat u na indiening uh, ze nog uh, alsnog uh, een schorsing wenst. Ze staan op de site. Vandaar. Ja. Daarom zijn ze nog niet officieel ingediend. Um, ik hoor hier het verzoek voor 20 minuten. Ik kijk rond. Ik zie bij instemmend geknik. Dan gaan wij over... Dan schors ik de vergadering voor 20 minuten verder. Twintig uh, minuten. En dan gaan we zo direct weer verder. Dank u wel. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM Text TV, op kanaal 45. 45.